De Zuid-Afrikaanse aartsbisschop Tutu heeft Nelson Mandela bezocht in het ziekenhuis. Mandela lag te slapen en zag er volgens Tutu vredig uit. De aartsbisschop zei na afloop dat hij Mandelas hand heeft vastgehouden. De Zuid-Afrikaanse oud-president ligt al meer dan 40 dagen in het ziekenhuis. Gisteren, op Mandela's 95e verjaardag, zei president Zuma dat zijn gezondheid gestaag verbetert. Voormalig CIA-medewerker Robert Lady is weer op vrije voeten. Gisteren werd hij opgepakt in Panama. Hij wordt door Italië gezocht in verband met de ontvoering van een Egyptische terreurverdachte in 2003. Lady was toen de baas van het CIA-kantoor in Milaan. De terreurverdachte had een Italiaanse verblijfsvergunning, maar werd door CIA-agenten ontvoerd en naar zijn geboorteland Egypte gebracht, waar marteling was toegestaan. Italië wilde om de uitlevering van Lady vragen. Maar hij heeft Panama alweer verlaten, zegt een Amerikaanse regeringsfunctionaris. Hij is onderweg naar de Verenigde Staten of is daar al aangekomen. Het is niet duidelijk of de VS een rol heeft gespeeld bij zijn vrijlating.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 Ze is de oprichter van het Louis Couperus Museum in Den Haag... en ontving daarom vorige maand de Zilveren Anjer. En dat is toch een grote cultuurprijs van het Prins Bernhard Fonds. Kandidaten van die prijs moeten van onbesproken vaderlands gedrag zijn. Goedenavond. Goedenavond. Dat is me nogal wat van onbesproken vaderlands gedrag. Bent u dat eigenlijk? Nou, het punt is dat ik in Engeland woon. En uh, dan moet je dus een uh, politieverklaring afgeven. Dat is het uh, equivalent van zo'n onbesproken gedragcertificaat. Uh, ik weet niet precies wat je in Nederland krijgt. Maar uh, ik moest een politieverklaring vragen. En uh, die kreeg ik ook. Maar zo'n ding is natuurlijk eigenlijk al niet geldig meer. Op het moment dat je hem in de bus krijgt. Ja. Want, want uh, even voor de duidelijkheid. U bent geboren in Engeland, in ja. Londen. Ja. Uh, u heeft een hele tijd. In Nederland gewoond. U woont nu ook weer in Londen, maar u heeft geen Nederlands paspoort. Nee, nooit gehad. Dat is heel raar, ik weet het. Maar mijn vader is niet van Nederlandse afkomst en uh, mijn moeder wel. En uh, ja, ze hebben er eigenlijk nooit wat aan gedaan om mij te naturaliseren. Dus ik heb altijd een, een, een Engels en een uh, Zwitsers paspoort gehad. Hoe erg is dat of is dat niet erg? Het is niet ach. erg, nee. Het is. Uh, ach, ik ben een uh, citizen of the world. Maar is dat ook niet lastig af en toe? Als u dan toch in Nederland bent en u nu heeft niet dat Nederlandse paspoort? Uh, het was vroeger heel lastig, omdat ik hier natuurlijk studeerde. En ik zat dus tijdens mijn studietijd elk jaar bij adjudant Bakker van de Vreemdelingenpolitie. op het Leidse Politiebureau. En uh, ja, daar moest ik een verblijfsvergunning vragen. En ik ben ook wel eens met studentenexcursies uit de trein gelicht. als ik die verblijfsvergunning niet uh, bij me had, of niet uh, in mijn paspoort had staan. Ja, want dan geloofden ze u niet. Precies. En u heeft zo'n mooi accent, Precies. Nederlands toch? Ja, je zou toch zeggen dat. Uh, iedereen denkt altijd van ze is toch gewoon Nederlands. Goed, wij beginnen deze serie over successen van 2013 eh, met het nieuws van de dag. Is er iets wat u is bijgebleven van vandaag, wat u heeft gezien? Of gehoord? Of gelezen? Ja, ik ben, uh, ik, ik zit ochtends nooit zo erg naar het nieuws te luisteren. Ik luister, luister eigenlijk altijd het liefste naar uh, de klassieke radiozender. Heerlijk dat die nog bestaat, zoals je, je zit op te maken voor je toilettafel, zo'n heerlijk klassiek muziekje op de achtergrond. Maar toen hoorde ik opeens het goede nieuws, dat, uh, dat toch ernstige twijfels bestaan nu bij de uitvoering van dat nieuwe voor in Den Haag. Ja, een nieuw dat nieuwe ja, theater. Dat precies wat in uh, 185 miljoen of zoiets moet gaan kosten. Zeg maar 200 miljoen, terwijl dus alle orkesten enorm hebben moeten bezuinigen, terwijl de theaterzalen bijna leeg zijn en dan toch zo'n nieuw enorm gebouw er doorheen drukken. Nou, ik ben erg blij dat het protest, het schijnt dat 75 van de Haagse bevolking er tegen is. Dus ik ben erg blij dat dat eindelijk uh, een beetje effect heeft, uh, ja. dat protest. Nou, ik heb begrepen dat er nu wel geld beschikbaar wordt gesteld ja. of geld wordt Leend, maar dat ze nog niet zeker weten of dat voor de nieuwbouw is. Ze gaan nu Precies. ook onderzoeken of er misschien uh, gerenoveerd kan worden. Precies, want het is afgelopen een van de eerste gebouwen van Remco. Dat is toch niet niemand in Nederland. Nee. Omdat zomaar achterloos te vernielen is, toch ook een beetje uh, slecht, vind ik. En heeft u nog persoonlijk nieuws wat u wilt delen met ons? Uh, jeusje, persoonlijk nieuws... Um, behalve dat ik het leven op het ogenblik buitengewoon aangenaam vind... en dat ik vandaag heerlijk in de zon op zit te lunchen... is er iets uh, heel bijzonders. Maar ik heb zo'n bijzonder jaar achter de rug. Dat, het, je kan niet zo bezig blijven. Dan word je natuurlijk uh, ontzettend blasé. Ja, want? Nou, vorige maand, die, die fantastische Anja uitreiking uh, daar ben ik nog aan het, aan het bijkomen. Ja, dat was zo geweldig Want inderdaad, dat is nogal wat als je die prijs krijgt... Hè. En we maakten net een beetje een grapje van van onbesproken vaderlands gedrag, maar het is toch heel bijzonder. Ach. Want u kreeg hem uit handen van. Uh, Prinses Beatrix, moet zeggen. Prinses Beatrix, ja, dat was moeilijk. Want ik heb uh, de koningin meerdere malen ontmoet, uh, mogen ontmoeten in mijn leven... en altijd majesteit gezegd. En dit keer moest je echt even slikken en zeggen... nee, nee, nee, het was uh, Koninklijke Hoogheid en geen majesteit. Maar de mensen van het Bernersfonds has, hebben zich ook wel een paar keer vergist. Want die zijn het natuurlijk ook anders gewend. Ja, maar hoe was het om dan... Ja, enig natuurlijk, enig. En heel gek, je komt daar dan in die burgerzaal binnen in Amsterdam... binnen het Paleis op de Dam... met, met zo'n, denk ik, 250 mensen... En dan loop je door het middenpad, alsof je weer gaat trouwen met je echtgenoot achter de koningin aan, naar, pardon, de prinses, naar de voorste rij. En daar kom je dan te zitten en dan word je toegesproken. En daar wordt een filmportret uitgezonden. Wat nu dus op, het, uh, op de website van het. Over, uh, u. Ja, over alle drie de kandidaten. Want er zijn maximaal vijf kandidaten. En dit keer waren het er maar drie. Dus dat was eigenlijk heel weinig. Frans Wijtema uit Noord-Holland en Jos de Pont uit Tilburg. En uh, over ons drieën werd dan ook zo'n filmportret uitgezonden... van vijf minuten, dat is best lang. En dan zie je daar jezelf ja, uh, een beetje vertellen... over wat, je, wat dan je grote passie is, waarom je dan die Anja verdient. Uh, het was ontzettend leuk, echt ja. heel leuk. Want laten we eens over die passie hebben. Louis Couperus. Mm -hmm. Nou, bars maar los. Ja, Louis Couperus was wat bij uh, andere mensen thuis de Bijbel was... Bij ons thuis? Thuis, bij ons thuis was Koepiërs de Bijbel. Wij, uh, uh, mijn vader uh, deed dan voor, uh, maakte, of mijn stiefvader moet ik zeggen... dat was dan Albert Vogel, de voordrachtskunstenaar. Mijn eigen vader heb ik uh, nauwelijks gekend... Maar uh, ik viel dan al jong in die fantastische theatrale van Vogel. En juist misschien omdat ik in uh, ja, jaar of vijf, zes was toen dat gebeurde, heeft dat een enorme indruk op me gemaakt. En ik moest ook meteen mee. Het donderde niet of ik er iets van snapte. Ik moest mee naar theater, diligentie, zo klein als ik was, om te luisteren naar die literaire one-man-show. Die had hij gemaakt naar aanleiding van het optreden in het Holland Festival van Michael McLean. Een ier, die had ook zo'n soort uh, literaire one-man-show over Oscar Wilde gemaakt. En Albert heeft toen we zijn daarop gemodelleerd. Dus een inleidende tekst en dan stukjes uit het werk van Cooperis voordragen. Ga eens luisteren, want we hebben een stukje van hem. Oh, kijk eens aan. Het is een heel ongelukkig huwelijk. En het kind krijgt een opvoeding, vreselijk. Het kind doet wat het wil. Verbeeld u mevrouw, het kind heeft het huis gehuurd. Nee, huis? Wat een toestand. Alles even onzedelijk. Waarom zijn ze eigenlijk naar Den Haag gekomen? Och, het verveelde er in Brussel en ze wilde repousseren aan het hof. Dat heb ik ook gehoord. Ja, dat is zo. Oude relaties, niet waar. De Van Nagels, ze willen het hof. Oh, maar de Van Nagels zullen we zorgen dat ze er niet komt. Tenminste, dan doen ze verstandig. Wat een voorbeeld voor die jonge meisjes, die tante. U weet wat de staffelaar haar gevonden heeft in de armen van Van der welke De oude dames fluisterden. Nee, Huus. Oh, hij is ook een gemeen, Suzette. Jij heeft een maîtresse in Brussel. Waar is ze dan maar gebleven? Wat is het dan toch jammer dat je dan bij radio uw gezicht niet ziet? <lacht> wat, wat zit u nou toch te doen? U zit het helemaal eigenlijk na te doen, mee ja, te doen. ik ken het toch ook uit mijn hoofd. Dat stukje eindigt met. De soirée liep ten einde. De gasten vertrokken. Dat is het uit het eerste boek van de boeken De Kleine Zielen. Het laatste hoofdstuk. Ja, ik ken het zelf uit mijn hoofd. Ik heb het zo vaak gehoord. Ik moest. Ik, wat ik zeg, ik was zo klein als ik was. Ik moest mee. En uh, uh, het was natuurlijk een tijd dat er nog zeker geen internet was. Uh, wij waren een van de eersten die in de straat een televisie hadden. Want ja, 1960, dat begon toen, uh, met die eerste programma's. Uh, Pipo de Clown en Lou en Lassie. En ik toom, ik toom. Die neger met die handen uitgestrekt... die daar zo slaapwandelend uh, door het beeld liep. Ik zie het nog voor Maar Wij waren een van de eersten die een televisie hadden. Maar dat was dus nadat ik Albert op het toneel had gezien. Het was mijn eerste kennismaking met zoiets als toneel... en, en een opvoering... En, ja, je was wel eens naar, naar, uh, naar de dierentuin geweest... naar de kermis, maar het was natuurlijk een hele andere tijd. Ja, maar aan de andere kant, een andere tijd... ik kan me ook voorstellen dat als je kan kiezen... tussen televisie als zesjarige met People the Clown... of mee met je stiefvader naar Diligentia... om te luisteren naar uh, Cooperus... dat je misschien als kind gewoon kiest voor Pipo de Clown, of niet? Nee, nee, nou ja, goed, ik had die keuze zoverre niet... dat ik was al uh, bij uh, die, die intelligentia geweest, meerdere keren. En uh, ja, je leefde zo mee. Het was natuurlijk ook heel gek. Ik uh, had opeens een, een, een, een vader, die ik eigenlijk nooit gehad had... en ik herinnerde me niets van mijn eigen vader. En iemand staat op het toneel en die... die staat daarvoor te dragen en die hele zaal die uh, ligt aan zijn voeten en daar wordt voor geapplaudisseerd. en al snel zat ik dan naast mijn moeder zo bijvoorbeeld bij de nou magie van Couperes. daar wordt op een gegeven moment moest hij dan opnoemen een tiental gladiatoren deze Traquinius, Sandarion, Polio. en ga ze maar door en er zaten mijn moeder en ik te tellen van vandaag had je er maar acht ja we leefden zo mee het was gewoon uh, het was reuze spannend ja wat, wat was hij voor u uh... hij was voor mijn tovenaar zonder meer wat ik ook in dat interview in NRC heb gezegd hij was voor mijn tovenaar want kort na dat Cooperis-programma, Cooperis begreep ik natuurlijk niets van. Nog als kind, al vond ik het allemaal wel mooi. Maar daarna had hij een programma over Hans Christian Andersen. En daar, ja, daar kreeg je de tollende bal. En een kleine zemermin. werd daar verteld op het toneel. Nou, dan zat ik met mijn tranen te vechten. Want oh, ik vond het zo mooi, die arme kleine zeemermin. Nou ja, een vader die die sprookjes vertelt op het toneel, dat is toch pure magie. En hoe was dat thuis dan? Want stond hij daar ook die sprookjes te vertellen? Tussen nou, de schuifdeuren? Of hoe ik me dat voorstellen? Oh, het was een, een fantastische levenskunstenaar. Het was thuis altijd leuk... En uh, hij kon er ook prachtige verhalen over vertellen... zoals bijvoorbeeld Couperus heeft een keer opgetreden in Groningen. En om daar zijn, uh, zijn, zijn gehoor uh, te plezieren... heeft hij daar psyche voor gedragen in het Gronings. Nou, zei mijn vader, die moest ook optreden in Groningen. En die deed daar Julius Caesar... want hij deed ook nog wel eens wat anders van Couperus. Julius Caesar van Shakespeare. Nou, dat ging dus in het Gronings. En dat vertelde hij dan thuis aan tafel. Boeren. Burgers, landgenoten, hoort. Begraven kom ik Caesar niet en prijzen. Het kwaad dat mensen doen leeft na hun voort. Het goede zinkt vaak weg met hun gebeend. Nou ja, dit soort dingen, dat werd dan thuis op tafel verteld. Je had dat... hem gewoon moeten opvolgen natuurlijk, als ik u zo hoor. Niet. Nee, ik heb het gewoon. Ik heb een beetje tik van de molen, maar... Uh... Ja. Maar, <laughs> ik... maar, maar goed, dan nog, hè. Ik, ik snap dat als je thuis door je stiefvader... Uh, zo wordt opgevoed, dat je iets mee krijgt. Maar dan toch is er, het had ook misschien een shakespear kunnen zijn... waarom is het dan toch couperus geworden die uw hart gestolen heeft? Ja, nou, er waren ook wel anderen natuurlijk. Het was een, uh, in het algemeen een leven in kunst en literatuur. Ook beeldende kunst, want hij had ook een, een galerie voor moderne kunst. Dat was het vreemde met die mannen, die dichotomie en gespletenheid. Maar uh, <coughs> godzijdank zei die dankzame rot vervel als niet zo was, <laughs> heeft hij iets gezegd in de interview. Maar het, het werd couperus. Uh, ja, ik weet het niet, het ging vanzelf. Ik kan het niet goed aangeven waarom. Maar wat eigenlijk... raakt u zo? In, nou, zijn um, in, in zijn werk? In is, zijn werk is de geweldige levenswijsheid. En daar kunnen wij op, uh, in deze tijd ook nog zoveel van leren. Die, die berusting enerzijds. Het feit dat er zeker zoiets is als het noodlot. Wat Albert altijd zei, het conflict tussen wat je wilt en wat je kunt... Uh, het, uh, als zich van iets van buitenaf voordoend, maar in feite van binnenuit komend. Dat is eigenlijk dat noodlot. Iets dat uh, je eigen karma geeft, iets om het op zijn oosters te zeggen... duwt iets een bepaalde richting op, maar ja, je wil dan eigenlijk wat anders. En dat gaat altijd fout. En dat weet Koperis toch als geen ander uh, te vertellen. Ja, dus, dus de liefde werd met de paplepel ingegoten met de paplepel. en het is altijd zo gebleven? Het is daar altijd geweest? Altijd geweest. En, en daar kwam ook bij dat ik als kind altijd heilig in reïncarnatie geloofde. Heel gek misschien, maar ik was heel vaak ziek. En dan zei ik altijd, ja, geeft niet als ik dood ga, kom ik gewoon weer terug. En ja, dat kan ons Indisch bloed zijn, want via mijn moeder heb ik dan Indisch bloed. Maar het kan ook gewoon door couperus komen die ook in reïncarnatie geloofden. Ja, Nou zijn er ook mensen die natuurlijk ook heel veel over couperus weden. Frederik Bastet bijvoorbeeld, zijn uh, biograaf. Daar hebben we ook een stukje van. Want oh, uh, ja, ja. die houdt natuurlijk van couperus, maar soms ook niet. Ik heb ook wel eens momenten gehad dat de couperus haatte, Want hij heeft ook een hele onplezierige eigenschappen. Ja, die heeft elk mens nu eenmaal. En die komen dan tevoorschijn. Maar ik heb ja. het dan wel afgemaakt. Ook wel voor mezelf, maar ook wel voor couperers. En ik dacht, hij heeft er recht op, op een groot boek... waarin hij is rechtgezet wordt... en al die onzinverhalen die over hem bestaan... eens een beetje rechtgestreken worden. En, eh, nou ja, kortom, dat het materiaal ook wat over hem bekend is... nu is gepresenteerd wordt op een enigszins, eh, ja... ik zeggen, adequate wijze, want hij is zo'n groot kunstenaar... dat dat natuurlijk niet zo is, maar wel toch eh, wat volledige manier... Ja, dat was uh, Frederik Bastet. En hij heeft het over uh, de onplezierige eigenschappen van Cooperus... en het feit dat hij hem ook wel eens kon haten. Herkent u dat een beetje? Nee, nee. En welke onplezierige eigenschappen nou, zou het zijn? Ik weet zijn? wat hij bedoelt. Hij bedoelt dat Koperis, Nou ja, natuurlijk nogal op de penning was. Maar ja, ik vind dat niet zo onbegrijpelijk. Want de man had natuurlijk geld nodig. En hij kwam met een familie waar het allemaal lekker kon rollen. En ja, hij moest zich doodschrijven. Wij zijn maar de arme broodschrijvertjes, zei hij dan. Ja, dat was natuurlijk wat lastig tegenover al zijn familieleden... die dan uh, uit Indië terugkwamen en in de grote huizen met pensioen gingen. En, en, en ja, een riant uh, pensioen hadden waarschijnlijk. En hij moest dan maar tot zijn dood doorsappelen met die wekelijkse feuilletons, maar ja. Uh, dus hij was op de penning en kon daar heel vervelend mee zijn. Ja, hij kon echt uh, uh, het geld afdwingen als dat moest. Maar ja. Ik, ja, ik vind dat op zich niet zo... Ja, ik kan hem niet haten daarom, nee. En het feit dat er nu een museum is... U was eigenlijk uh, degene die dat heeft uh, geïnitieerd, hè? Dat ja. het museum nu in Den Haag er is. Dat Louis Couperus Museum, waar u nu dus die zilveren anje voor heeft gekregen... van het Prins Bernhard Fonds. Waarom vond u dat dat er echt moest komen? Nou, het was eigenlijk uh, ging het anders. Ik werd uitgenodigd door José Busman, uh, die uh, de oprichter is van het uh, Louis copéers genootschap. En die stuurde me een brief met de vraag... of ik een uh, lezing wou houden over Albert Volger en Louis Couperus in Societeit de Witte. En ik had hele andere dingen met het leven gedaan. Maar toen ik die brief kreeg... en daarbij had ze gevoegd de statuten van het genootschap... en daarin stond dat hun doel was het oprichten... van een Louis Couperus museum in Den Haag. En ik had er nooit bij nagedacht, maar toen ik dat las, zei ik... Ja, ik heb altijd gewild dat werk van mijn vader voortzetten. Hij is uh, van Albertan, mijn stiefvader, moet ik zeggen. Hij is tragisch jong gestorven, hij was 58 pas. En uh, ik wilde dat die naam bekend bleef. Dit is Max, tot half negen. Twee dingen, met Alice de Bruin. Vandaag is mijn gast Caroline de Westenholz... is oprichter van het Louis Museum in Den Haag... en ontving daarom vorige maand de zilveren anjer... en doet nu netjes haar armband af, want het klikt nogal. Hij rinkelt, ja, ik ja. weet het. Uh, laten we eens even verder praten over uw leven. Want uh, Couperus had een bijzonder leven. Schreef over bijzondere levens in zijn boeken. Maar uw leven is ook uh, bijzonder. Want u heeft het al een paar keer gezegd. Ja, uh, dat uh, was mijn stiefvader, niet mijn echte vader. Want mijn echte vader heb ik eigenlijk uh, niet gekend. Uh, wie was uw echte vader? Ja, een beetje een uh, gezochte aristocraat. Ik kan geen ander woord voor... Hoe heette die? Uh, Albert Friedrich Paul, Vrijheer van Westenholt. En uh, de familie is voor de oorlog al uit Duitsland weggetrokken. Uh, basically omdat uh, mijn grootvader werkte bij een uh, familiebank... Uh, waar die een branche had in Amsterdam... En in 1929 is die bank op de fles gegaan. Toen zijn ze verhuisd naar Zwitserland. Ik denk omdat er nog geheime fondsen zaten waar ze van konden leven. Uh, ik weet dat nog niet precies. Zal en vlak voor, dat zal vast wel. En vlak voor de oorlog zijn ze allemaal naar Engeland vertrokken. En dat had natuurlijk ja, ook te maken met de ontwikkelingen in Europa. En, en, en mijn eigen vader is toen... Uh, hij is eerst getrouwd met een Berlijnse Jodin. Een familie die onbegrijpelijke reden gevlucht was. En als een tweede huwelijk was met mijn moeder. En wie was uw moeder? Mijn moeder is uh, Elisabeth Henriette van Asselt uit een Haagse uh, net geslacht en uh, met wat Indisch bloed. Dus daar heb ik het Indische bloed van. Wat ik uh, altijd zeer waardeer en zeer, zeer, een zeer warm gevoel bij heb. Want dat Indische, dat zit nou eenmaal in Mulden Den Haag. En dat is iets... Uh, ja, uh, daar voelen we ons allemaal thuis bij. lang ja. mag je wel zeggen. lang juist. Mm. Uh, maar even terug naar die vader. Want u zei, uh, ik heb hem bijna niet gekend. Hoe, hoe is dat verder gegaan? Want na anderhalf jaar, toen u anderhalf was, uh, toen, toen zijn ze gescheiden... En daarna heeft u niet meer gezien? Nee, nooit meer gezien, tot ik 27 was en getrouwd. Nee, 25 en getrouwd. En ik zei, nu wil ik weten wie het is. En toen ben ik met mijn eerste echtgenoot naar Londen vertrokken. En uh, ja, heb uh, via 0017 ben ik erachter gekomen. Dat was toen een telefoonnummer waarmee je internationale nummers kon, kon aanvragen. En ik heb eenvoudig vader opgebeld en gezegd van... Uh, geef mij iedereen uh, de nummers van iedereen die Westenholz heet... en die in Londen woont. Maar ik heb je wist bent niet gaan of... bellen? Ja, ik ben gewoon gaan bellen. En wat zei u dan? <laughs> nou, uh, uiteindelijk kwam ik dan bij hem terecht. Ik zei van... Uh, Can I speak to Paul de Westenholz, please? Want het, het von Westenholz was in Zwitserland de... Frans sprekend Zwitserland de Westenholz geworden. En ja, speaking, zei hij toen... En dan heb ik één goede eigenschap. Dat is, als ik in de Pandarie zit in mijn leven... krijg ik dikwijls de giegels. En dat was toen ook. Ik kreeg de slappe lach. Ik zei, well, we happen to be father and daughter. Nou, en hij begon meteen te lachen. Dus het ijs was meteen gebroken. En toen? Hoe ging dat verder? We spraken toen af elkaar te ontmoeten in de Danish club. In Knightsbridge. Want uh, mijn, zijn moeder was Deense. Dus daar, hij waar, daar was hij uh, lid van. Ja, en dan zit je voor het eerst tegenover een totaal vreemde... die wel je vader is. En die lacht zoals jij. En die... Uh, ja, toch allerlei gebaren en, en, en reacties heeft die je herkent. Het is een uiterst eigenaardige ervaring, mag ik wel zeggen. Ja, hoe ging dat dan? Was het gezellig? Of was het prettig? Of was het naar? Of was het... Nee, het was, het was heel vreemd vooral. Het was uiterst vreemd. En toch ja, ook een schok ter herkenning. Omdat je toch dingen gemeenschappelijk hebt. En hij was natuurlijk totaal excentriek. Ik bedoel, hij heeft nooit echt carrière gemaakt. Maar hij had als hobby het verzamelen van muziek. van de Eeuwensling tot de jaren 50. Uh, Grammofoonplaten, daar maakte hij bandjes van. En als iemand zocht, zeg maar, een originele opname van een liedje uit de Boerenoorlog, dan maakte hij daar een tape van en dan stuurde hij dat op. En dat heette, was een soort, dus een discotheek in de letterlijke zin des woords. En die heette Nostalgia. Ja, en, en waarom is dat contact eigenlijk altijd uh, of, of niet tot stand gekomen tot dat moment. Ja, dat is omdat mijn moeder zei van... Uh, oh, pas op, je vader gaat je ontvoeren en je vader wil uh, geld hebben. en. Uh, enfin, die, die, mijn moeder heeft me geld gewaarschuwd voor die man... dus ik uh, durfde die pas eigenlijk op te zoeken toen ik goed volwassen was. En getrouwd en dus beschermd. Uw, uw moeder heeft daar altijd een beetje uh, heeft dat tegengewerkt? Ja, die noemde hem minachtend de baron. Want hij was ook een baron. Ja. Betekent dat dat u barones bent dan, of niet? Nee, nee, nee. En uh, ik zou zeggen, vrouwen... of uh, hoe, hoe noem je dat? Jonkvrouwen waarschijnlijk. Want het is natuurlijk een 19e-eeuwse titel. Zoals mijn, mijn stiefvader altijd zei, de titel kwam pas na Napoleon. Ah ja. Maar goed, hoe, hoe is dat verder uh, gegaan eigenlijk? Ik bedoel, heeft u een goede band kunnen opbouwen met hem? In die tijd wel. Ja, we gingen vaak gokken in, in, in Soho samen. Want uh, zijn grote zwakte was natuurlijk uh, gokken. Dat is ook een van de redenen dat we moesten weggelopen. Oh, oh oké. Okay. Ja, ja, ja. Uh, hij hield van de, die tijd, de windhond racen. En toen ik dan leerde kennen. Dan gingen we naar die kleine ondergrondse casino's in, in, in Londen, in Soho. En daar waren dan ja, lieden met ringen aan al hun vingers en, en luipaardjassen die hem op zijn schouders sloegen van, hallo, Baron, ben ik spin at the tables? En ja, nou, daar zat je dan samen te lunchen, want daar kon je vrij. Dus gratis lunchen als je de, daar ging gokken. Nou, dat vond ik natuurlijk als uh, 25 jarige wicht ontzettend spannend. Was natuurlijk een hele gekke man. Ja, en, en, en hoe lang, bedoel, hij leeft niet meer? Nee, hoe lang heeft u nog van dat contact kunnen genieten met hem? Ja, hij is weer uit mijn leven verdwenen. Via hem heb ik mijn tweede man ontmoet. Want ze woonden in hetzelfde appartementengebouw. Maar hij was het helemaal niet eens van mijn, met mijn keuze. Dus toen is hij weer uit mijn leven verdwenen. En heb ik hem eigenlijk nooit meer gezien. Tot die, uh, ja, twee jaar geleden heb ik hem begraven. Jeetje. Ja, want, want hij kon, niet, kon het niet eens worden met... met uh, oh nee, hij, heeft, hij schijnt gezegd te hebben van... How dare that man marry my daughter? Ja, en is dat de man waar u nu nog steeds mee bent? Absoluut, ja. ja. Uw dandy? Mijn dandy, ja. Daar ben ik nog steeds, u steeds Absoluut. Hij, hij nog... is ook meegekomen met u vandaag? Ja, het is een Engelse excentriek en ik ben buitengewoon gelukkig met hem. Dus ik eh, vond toch echt, als ik moest kiezen, was het voor mijn man en niet voor mijn vader. Ja, en wat, wat bedoelt u met Engelse excentriek? Ik bedoel, wat voor een leven hangt daaraan vast? Nou, iemand die zich dus... Uh, die een, een, een verslagen eigen leven leidt. Die zich er op een originele manier kleed. Die altijd een originele uitspraak heeft. Hij is hier in Nederland een keer op het 8 uur journaal geweest. Bij de opening van de tentoonstelling The Dandy in Den Haag. Daar heeft hij inderdaad is hij door... ik meen haar met ziezen uh, als, uh, als Dandy gepresenteerd. En uh, de journalist eindigde toen met het verhaal. Met de vraag van... What, what must I do to become a Dandy? Want helaas, mijn man leert nooit Nederlands. En Peter. Keek toen en zei hij tegen hem: uh, You must get rid of that moustache and for the rest just think yourself a dandy. <laughs> It is from within, you know. Het komt van binnenuit. Ja. En hoe ziet het leven met een dandy eruit dan in Londen? Nou, het is, uh, je zorgt ervoor dat je dus altijd ergens opvalt. En ik heb meerdere keren meegemaakt dat als ik in een restaurant verscheen met hem... dat mensen alleen maar naar hem kijken omdat hij zo prachtig gekleed is. En dat ik dan gefluister hoor omdat iedereen denkt dat het een filmster is. Ja, Maar, maar heeft u ook het leven van een filmster met hem? Of, of is, dat, is het meer gewoon een beetje een pose? Hoe of, of moet ik dat zien? Uh, ja, nou ja, een leven van een filmster. We hebben natuurlijk een ontzettend spannend leven. dus geen twijfel mogelijk. Wat is er spannend aan dan? Hoe bedoelt u dat? Uh, ja, omdat we gekke dingen houden. We, gaan, uh, we gingen door Frankrijk... Uh, trokken we dikwijls van het ene... relais-chateau-hotel naar het andere. Want mijn man drinkt niet meer. Hè? Behalve dat hij uh, moeizaam loopt. Met een mooie zilveren stok heeft hij ook... terminale cir cirrose van de lever gehad. Twintig jaar geleden. Al nou, twintig jaar drinkt hij geen slok meer. Maar hij houdt wel heel erg van lekker eten. Dus dan gaan we naar, een, naar, naar die mooie relais-chateau-hotels. En dan gaan we dan een gastronomisch menu uh, eten van tien gangen. Heel erg lekker, heel erg lekker echt prettig ja, want ik las ook ergens dat er een feest is geweest in Hotel Des Endes. Uh, in Den Haag. Naar aanleiding van 150 jaar couperen. Zijn 150 uh, geboortedag. Uh, een paar weken geleden. Uh, hoe, hoe, hoe, dat zag er ook enorm uit. En hoeveel gangen kregen we daar opgediend? Oh, dat waren maar drie, vier gangen. Dat was niks. Maar dat was wel chic. het was uitstekend. En in... en het was buitengewoon chic. En het was in, in de sfeer, ff, ja. sfeer van couperen, toch? Helemaal. Het was ontzettend goed georganiseerd. En was, het eten was allemaal warm. Er werd niets koud geserveerd... Ondanks het feit. Maar wat was de couperus aan dan? Uh, het was gebaseerd dat het uh, hele diner op het etentje uit Eline Veren... Uh, bij Betsy van Raat, vlak voordat ze naar de opera gaan. En uh, er is een vispaté, er is een getruferende poulaarde. En uh, het eindigt dan niet met de gâteau Henri IV die in het boek beschreven wordt, maar met een mirage gerecht. Maar het was echt gebaseerd op dat etentje in de En uh, zoals beschreven in het kookboek van José Busman... waar we trouwens onze volgende tentoonstelling... in het Couperius Museum aan gaan wijden. We gaan, en dat is het leuke met ons museum, hè. Uh, het is um, in wezen uniek in Nederland... omdat het een unieke manier van met literatuur omgaat vertegenwoordigd. In het kader van het gezamtkunstwerk, het volledige kunstwerk waar, uit de tijd van Couperus, hij wist zelf ook veel van andere kunsten, van de beeldhouwkunst, van de beeldenkunst algemeen, van de opera, van de toneel. Al die kunsten hebben we er altijd bij betrokken, in de verschillende tentoonstellingen, en nu wordt dat de kookkunst. Ja, nou, geweldig. Ja, en, en, daar en dat gaat u dan om... weer die zilveren uh, anje voor. Hè, nou, voordat het u dat allemaal bedenkt. Het, het gaat in dit geval om drie soorten eten: chic eten, daarna rond 1900, Indische rijstafel en Italiaans eten. Nou, daar kan je zo'n prachtige tentoonstelling van maken. Ja, en u zei net aan het begin, ja, dat dit jaar hè, over succes gebroken, uh, gesproken. Het kan niet op. Ik bedoel, was er nog meer dan de zilveren anje en gewoon de, de gewone dingen die u meemaakt met uw dandy? Ja. Nog meer succes? Ja, zijn er nog iets vergeten? Die grote tentoonstelling in het Guggenheim Museum in New York over de Goethe groep. Daar heb ik best een stukje veel stuk aangeleend. Die heb ik al in, uh, van mijn vader geërfd toen hij stierf in 1982. Hij heeft 30 jaar geen haan naar gekraaid. En nu opeens hangt dat in het Koekenheim Museum. En ik ging naar New York om die opening mee te maken. En ik ging daar van de ene receptie naar dat andere diner. Het was werkelijk... Ik dacht toen al, wat een fantastisch jaar. Toen wist ik nog helemaal niets van de ja. Nee, ik ben een buitengewoon gelukkig mens. Dat kan ik me voorstellen. Mag ik u danken voor uw komst naar twee dingen. Caroline de Westenholz. Ze is oprichter van het Louis Couperus Museum in Den Haag. En uh, het was een bewogen... Jaar laat ik het zomaar samenvatten. Goed, dit was Twee Dingen van Max voor vandaag. Ga naar tweedingen.nl voor meer informatie. En aanstaande maandag dan is er weer een nieuwe zomerserie bij Max op, uh, op de radio. We spreken dan met oudsporters over hun leven na de sport. En maandag dan ontvang ik oud-hockeyer Mark Delissen. Hij heeft uh, 261 interlands op zijn naam en is tegenwoordig advocaat. En zometeen, BNN Today, Willemijn. Ik vind mijn eigen leven in één keer wat, wat, wat, wat, <laughs> ja, wat, denk, wat mager. Precies, zo'n gevoel heb ik ook, van zomer in de auto en weer gewoon. Ja, okay. <laughs> maar toch zitten Luc en ik hier een potje gelukkig te wezen op de vrijdagavond. Zometeen, um, zo natuurlijk viel de laatste keer volgt hij de Tour de France voor ons. En na negenen uh, de gewone vrijdagavondshow. Onder andere met Esmeralda van Boon. Die de hele wereld reist als journaliste. En vooral naar Engelanden, om het maar even zo te noemen. Zoals Irak en Libië. En zij is ook op bezoek geweest in Jemen. Bij de twee Nederlanders die ontvoerd zijn. Zij kent ze dus. Daar mm, hebben we het uh, onder andere ook over. Zeker. Dat zometeen in BNN Today. Dit is Radio 1. Het is bijna half negen. Uh, nu het nieuws met Christian Bonenbakker.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 Dit is Radio 1. BNN Today, Willemijn Veenhoven. Iedere vrijdag sluiten we. Nee, joh, dat is het muziekje. Eerst zeg ik natuurlijk: het is twee over half negen. Een hele goede vrijdagavond. Goedemorgen in elk geval, denk ik. Ja. In een week maak je heel wat mee. We bespreken het in BNN Today. Wat was het debat? Vrijdag dit liedje, dat kunnen wij niet missen. Ja, iedere vrijdag sluit ik in bnn Today de week af... en dat doe ik met uitgesproken gasten en spraakmakende onderwerpen. Doe iets, dat was de emotionele oproep van journalist Judith Spiegel. Vorige maand werd ze samen met haar man Boudewijn Berendse gegijzeld in Jemen. En deze week, je zal het gezien hebben, kwam er een filmpje van ze naar buiten. Daar hebben we het zo meteen over. En we hebben het over België. dat land met, denk ik wel, de meeste koningsliederen ter wereld. Eerst natuurlijk naar onze eigen Filemon en Bart vanuit Frankrijk voor de allerlaatste keer. Filemon die vraagt Belkin-renner Bram Tankink vandaag hoe hij de Tour zou omschrijven als hij een vrouw was geweest. Als ze goed uitgeslapen is en uh, zich mooi verzorgd heeft, is het uh, de mooiste vrouw van, uh, van de wereld. Maar uh, uh, als je er van een andere kant bekijkt, is oer lelijk. Als de Tour een vrouw was geweest, dan had hij uh, er zo uh, uitgezien. En... Um, Bart die ontdekt dat er in het kleine hokje van de wielercommentatoren Maarten Ducro en Herbert Dijkstra nog iemand zit. Er zit ook nog een derde figuur achter Ducro en Dijkstra. Ja, het past eigenlijk niet. Hij zit met zijn knie in de kont van Ducro. Hij heeft een schriftje eh, op zijn been liggen en een pen in zijn hand. Wat jij helemaal dat houden we nog even geheim. Nee, dat is zo. <laughs> en bedankt Robert Meder. Goed, nou, uh, of dat klopt, uh, dat hoor je zo meteen na de plaat. Luc, die is er ook voor de muziek. Onder andere. Ja, onder andere. Ik heb een paar leuke liedjes meegenomen. Uiteraard weer een nieuwe country plaat. En ik weet dat ik de afgelopen weken be, heb ik een beetje light country gedaan. En nu ga ik echt oh? all the way met echte die-hard Amerikaanse country. Oh my god. Ja, het wordt echt heel tof. En nog het, uh, ik heb mijn, mijn Guilty Pleasure meegenomen. Ja. Een heel, misschien wel het meest zoetsappige liedje wat er bestaat. Dus dat soort plaatjes <laughs> allemaal. En, uh, en ik ben ontzettend blij, want Royce van Drenthe is weer terug op de sociale yeah. media. Na een maandje afwezigheid ongeveer plaatst hij deze week weer ontzettend veel nieuwe filmpjes. Op Instagram en ook op Keek, dat uh, filmpjesaccount, waarin hij onder andere rapt. Mango, Game over. Game over. Ready, ready for war. Ja, mocht je even ja, nee, <laughs> afvragen wat hij nou zei, hij zei inderdaad mondfris shampoo, mango. Um, maar de grootste openbaring vond ik wel dat Royce van Drenthe ook een enorm mooie zangstem heeft. Ah, the kippen Nou, hij was echt on fire. <laughs> ik vind het je je toch wel luisteren als je nu kwijt bent. Ik ja, geest niet, toch <laughs> leuk. Roy van Drenthe. Vroeger <coughs> maakte Luc Esme Wiegman kapot. Nee, helemaal niet, maar Roy van Drenthe is echt... Ik vind het echt hartstikke leuk, want hij doet het nee. hartstikke goed met sociale media. Hij reageert namelijk ook echt op iedereen. Ja? Dat is echt goed, ja, serieus. Heb jij wel eens iets tegen hem gezegd? Nee, maar dat ga ja. ik misschien volgende ja. week al een keer doen. Ja. Tot zo, Luc. Goedenavond. Goedenavond. Balke Mollema heeft de zware voorlaatste etappe overleefd. Dat klinkt alsof hij in doodsnood is geweest, maar zo erg was het gelukkig niet. Gisteravond ontstond er wel enige opschudding over de gezondheid van Mollema. Hij was ziek en misschien kwam zelfs verdere deelname in de toer in gevaar. Maar zie daar, vanochtend stond Mollema gewoon aan de start. En hij finiste zes uur later keurig in de groep en de klassementrenners. Omdat de toprenners zich rustig hielden in het begin van de koers, gaf dat Mollema meer tijd om te herstellen.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 het hij een jasje uitgenomen. Nou, we gaan het zien. De etappe naar uh, Grand Bourdon werd overigens gewonnen door een Portugees, Rui Costa. Het was weer zijn tweede overwinning deze Tour. En Froome, die behoudt uh, nog het geel. Heb je gehoord hoe uh, uh, Geesink reageerde op het feit dat Mollema uh, uh, op tijd binnenkwam en een uh, goede tijd reed? Nee, nee, ah, hij zei al dit. Ja. Ja. Niet uh, gisteren uh, voor niks uh, mijn ballen voor hem afgedraaid. Het lijkt wel zo'n beschaafde jongen. Ja, <tien> ja Nou, wat is hier onbeschaafd aan dan? Ja, dat ja. is waar. Wat frank wat, wat, wat en vrij is hier? Ja, dat ja. nou, is toch prima, toch? Ja, je goed op. Um, tot, wat ik nog even wou zeggen is dat uh, Tito Villanova stopt als trainer van Barcelona. Hij zou opnieuw ziek zijn geworden en wil zich volledig terugtrekken uit zijn functie. Dat hebben diverse Spaanse media uh, vermeld uh, inmiddels al. Villanova nam vorig jaar de taken over van Guardiola in Catalonië. En hij worstelde het afgelopen seizoen al met zijn gezondheid. Zo werd hij in december geopereerd omdat er kanker aan zijn speekselklieren was geconstateerd. Um, half negen was er een persconferentie geplaatst. In Barcelona. Zometeen om 10 uur. Uh, meer details daarover. Thank you. En over de afscheidswedstrijd van Mark van Mol. Ah. Ja, ook leuk. Ook leuk. En wij hebben zometeen Filemon. laten plaatsen. BNN Today. Zet een punt achter de week. Ik heb een plaatje meegenomen, Willemijn, om, uh, om af te trappen wat een beetje rustig is, gewoon een beetje mellow. En het is van een meisje. En het meisje is 16 jaar, komt uit Nieuw-Zeeland. Um, ze ze maakte eigenlijk, toen ik het plaatje voor het eerst hoorde... een paar weken, misschien wel een maand of zo geleden, anderhalf maand... toen dacht ik echt van, oh, wat, wat een bijzonder plaatje. Want het heeft niet echt een refreintje. Het, gaat, het is een beetje rustig. Het is de, de, het, de opbouw, het metrum is een beetje vreemd. Het is van Lorde. En het nummer heet Royals. Het gaat zo. 16? 16 jaar.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 16 jaar, Willemijn. Te gek. Ja, het klinkt alsof ze heel oud Dat is. maar ja. Het is wel echt een uh, goede, diepe, lage stem. Uit Nieuw-Zeeland komt ze dus lorden. Echt heel leuk. Ja, ik ook. Fijn. Royals heet het nummer. Filemon Wesseling, onze eigen magnifieke, markante maarschalk van de machtig mooie meesterknechten op de Madeleine. En Bart Meijer, die volgen voor ons drie weken de tour. En ze geven een kijkje achter de schermen daar. Filemon en Bart, goedenavond. Jullie zijn verlost van de alliteraties en van het tour. Ik ga jullie missen, jongens. Oh, wat heerlijk. En we zitten ook nog in hetzelfde hotel als de reclame-meisjes. Nou, ons geluk kan niet op, Willemijn. <laughs> dat, dat snap ik, ja. Zet even een fotootje op Twitter. Uh, ja, dat doe ik. Er zit hier eentje voor me. Die heeft uh, echt heel mooi uh, kruddend zwart haar. Echt zo Française. Hmm. Echt, echt prachtig. Ik, uh, ik maak er wel een foto van. <laughs> nee, nee, dit is... <laughs> dit is de homoseksuele geluidsman van Hancock. <laughs> Nee, zo na drie weken toe, dan gaat je fantasie ook maar een beetje met je, met je, met je op te lopen. Maar uh, ik dacht, het is wel mooi om zo aan het eind even stil te staan... Uh, bij het mooiste moment van deze week. En dat was eigenlijk vanochtend toevallig. Wij reden in de auto en één keer zag ik een jongetje... ik denk van rond de twaalf zag ik hoopvol naar de weg kijken... Uh, wachtend op het peloton dat eraan zou komen. En toen dacht ik in één keer... Hey, dat was ik even vergeten. Daar gaat het natuurlijk eigenlijk om in de Tour de France. Zo'n jongetje die wacht op zijn grote helden en daar zo volop van geniet. En dat jongetje heeft nog nooit gehoord van doping, van sponsorgeld. Al dat soort zaken, die geniet gewoon echt van de sport. En toen zijn we heel spontaan, dat is echt waar, hè, Bart? Ja, dat was heel spontaan. Toen zijn we met de auto gestopt? <lacht> uh, heb ik zo'n oranje shirtje heb ik uit de achterbak uh, gehaald en die heb ik hem gegeven. Nou, het jongetje was echt helemaal gelukkig. Wij zijn weer snel verder gereden, maar dat vond ik echt een mooi moment. Cool. Okay. goed? Ja. Ik heb met mijn bn shirt geslapen hoor. Ja? En lekker slapen? Ja, ja. Dan dus met geslapen. je zweet terug, hè? Nee, nee, veel mee. Okay. Ik heb er met de raam op geslapen, dus dat ging goed. Ja. Stel, de Tour de France is een vrouw. Hoe zou je haar omschrijven? Dan zou ik haar omschrijven een, een vrouw met twee gezichten. Hoezo? Uh, als ze goed uitgeslapen is en uh, zich mooi verzorgd heeft, is het uh, de mooiste vrouw van, uh, van de wereld. Maar, uh, uh, als je dat van een andere kant bekijkt, is ze oer lelijk. En hoe ziet ze er nu uit? Nou, is ze oer lelijk. <laughs> met zo'n dag als vandaag en uh, vooruitzicht uh, uh, hou ik er toch wat minder van. En hoe stel je haar dan voor? Oer lelijk. <laughs> uh, ja, met heel veel bulten, zo, uh, zoals die bergen hier. <laughs> je beeldt beeld op de verkeerde plekken. Ja, bulten op verkeerde plaatsen, ja, inderdaad. Succes vandaag. Dankjewel. Succes met de lelijke vrouw. Ja, ja. <laughs> Bonjour, Ken de Kart. Goedemorgen. Stel, de Frans is een vrouw. Hoe zou je haar omschrijven? Oh, eigenlijk wel een beetje als een bitch hoor, moet ik eerlijk zeggen. Waarom? Ja. Nou ja, je hebt wel hele mooie momenten ertussen zitten, maar over het algemeen is het wel ellendig. Dus, uh, maar zou ze mooi zijn of, of, uh, of lelijk? Ja, heel veel mensen kijken ernaar. Dus dat zal best wel mooi zijn, denk ik. Dus het is een hele mooie vrouw, maar wel heel bitchy. Ja, eigenlijk komt we daar wel op neer. ja. Wat voor kleur haar heeft ze? Oh, um, ik denk toch wel, uh, wel brunette. Ja, het, is ja, het is wel een brunette. En val je op die vrouw? Die de tour is? Ja, ja ik, ik zou nog wel een keer willen. Dat ja, wel. Ja, zeker. Dankjewel. Ik ga de traverser je me Bonjour, Tom Dumoulin. Goedemorgen. Moe, hè? Ja, echt wel. Ja, het ziet er een beetje moe uit. Ja, dat klopt. Maar wel steeds vrolijk. Ja, nou, dat is uh, naar jullie toe zo, hè? Maar. Uh... <laughs> In de bus ben je echt klasse grijnen. Ja, super schrijnig, inderdaad. Ja. Ja, ik heb een leuke vraag. Dat is mijn laatste dag. Stel, de Tour de France is een vrouw. Hoe zou je haar omschrijven? Ehm. Um... Als een uh, hele mooie vrouw, maar wel eentje met een, uh, met een handleiding. Hoe ziet een hele mooie vrouw voor jou eruit? Uh, dat uh, kan van alles zijn hoor. Nee. Maar zeg eens wat? Zeg eens wat. Uh, ja, mooi lichaam, mooie kop. Okay. Maakt me niet uit of het uh, blond of bonnet is. Beetje zoals je vriendin? Ja, tuurlijk. Ja. Ja. Maar je zegt, ze heeft wel een gebruiksaanwijzing. Deze tour, ja, zeker. Ja. Hoe, hoe bedoel je dat? Moet wel goed... Uh, je stelt dan niet uh, heel makkelijk tevreden. <laughs> en uh, nee, het is dus, uh, lastig. Ja. lastige vrouw. Maar uh, ga je, kan je haar wel aan? Ga je nee, Parijs wel. halen? Ja, tuurlijk. Ja? Ja, heel goed. In het geval dan uh, komt dat wel goed. Respect op. Yo, dank de MUZIEK Ja, er ging uh, technisch wat uh, missen, Willemijn. Dat uh, begreep je waarschijnlijk wel. Want midden in ons mooie gesprek over dat jongetje van 12... werd de reportage ingestart. Maar uh, ik wil dat namelijk ook nog heel even vragen aan Bart. Wat was jouw uh, mooiste moment deze week? Nou ja, ik, ik had er vijf minuten, uh, ik had vijf minuten om erover na te denken. En ik, ik moest eigenlijk het meest denken aan onze onbedoelde romantische momentjes. We gingen natuurlijk op de ferry naar, uh, naar, naar Corsica. Samen in zo'n klein hutje slapen, biertje drinken. Daar uh, op, op de boot. En vervolgens we hebben we nee, nog... blij dat er in ieder geval één iemand dat romantisch vond. <laughs> nou ja, het was niet echt romantisch. Maar we, we hebben ook nog met ondergaande zon over je, gezeten. En je trekt toch drie weken met elkaar op. En uh, ja, dat gaat, gaat heel vaak goed. En soms uh, maak je ruzie of, of nou ja, andere dingen dingen. En uh, dat is dan wel wat, wat, een, beetje, wat een beetje bijblijft. Ja. Jij maakt ruzie. We maken... <laughs> We maken. Nee, ja, het is allemaal... Uh, um, ja, ho, ho, hoe noem je dat? Opbouwende kritiek. Hè? Zo. De inleiding voor jouw reportage, Ik snap geen moer van de Tour. Ja, ik loop natuurlijk al drie weken lang met mijn opschrijvenboekje rond, waarin ik uh, informatie uh, noteer over wattages en VO2 max en over de aanzuigende werking van het peloton. Uh, maar de drie weken zijn omgevlogen en ik, ik, ja, ik liep nog rond met een heleboel uh, open eindjes. Ik had bijvoorbeeld uh, nog, wat ik heel graag wilde weten, het maximale wattage van, uh, van een sprinter, van Kittel. Um, of je nou, als je de berg op uh, rijdt, of je dan uit het zadel moet, of niet. En de, ja, er zit nog een derde persoon in het commentaarhokje van de NOS. Dat weet waarschijnlijk ik niemand, heb ik ook onderzocht, dus uh, daar ben ik mee aan de slag gegaan... en ik heb eigenlijk al mijn uh, laatste eindjes aan elkaar geknoopt. Zag je hem slippen? Nou, nou, nou, nou. Zag je hem slippen? Dit is broedermoord! Ze waren nog niet boven toch? Jawel, ze waren wel boven. Het klassement staat op kraken. Hij heeft echt pap in de benen. Ja, nou maar, praat hij daar eens een oortje. Het ding is duidelijk, een treintje helpt helemaal niks. He, ik snap geen moer van de Tour. We beginnen deze potpourri met een dilemma waar ik al de hele Tour mee zit. Kun je bergop nou beter op je zadel blijven zitten of op je pedalen gaan staan? Eerst maar even checken bij het rennerspanel van vandaag. Roy Curvers, Koen de Kort en Bram Tankink. Ik wissel uh, het liefst af. Uh, voor mij is het vooral de afwisseling. Af en toe is het lekker om even te gaan staan. Dan kun je de spieren die je, die je gebruikt bij het zitten ontspannen. En andersom. Ze wisselen dus af. Maar is dat ook de meest verstandige keuze? Bewegingswetenschapper van Robiek, Leon Burger. Dus het is het beste om, om veel te zitten met af en toe staan tussen en de steile stukken uh, ook te gaan staan. Of bijvoorbeeld bij een, uh, bij een demarage uh, bergop, ja, dan kan je ook beter gaan staan... omdat je op dat moment gewoon veel meer uh, vermogen kan leveren. Gelukkig. Het beste is een afwisseling van zitten en staan. Dan door naar het vermogen van tot nu toe de beste sprinter in koers, Marcel Kittel. Hoeveel meer vermogen levert hij dan de gemiddelde renner aan de meet? Eerste wattages van achtereen volgens de kort tanking en curvers. Uh, mijn maximale wattage is uh, ja, in de 1500-1540 geloof ik 1200 watt. Uh, een sprintvermogen maximaal 1400 watt. Dat is gemiddeld 1380. Maar wat trappen topsprinters weg? Bewegingswetenschapper Jim van den Berg. Cavendish bijvoorbeeld die heeft ooit in een interview in de Casetta de la aangegeven... Uh, dat hij tussen de 1590 en 1610 aan het einde van een uh, etappe of wedstrijd kan leveren. Uh, terwijl bijvoorbeeld Greipel en Kittel, dat zijn hele grote, forse Duitsers... En uh, die mannen die uh, leveren uh, naar het schijnt, hè, die cijfers zijn niet altijd even openbaar, uh, rond de 1900 watt uh, aan het einde van een tour En dat is ja vele malen meer, maar daarvoor moeten ze dus ook veel meer luchtweerstand uh, overbruggen. En tot slot het mysterie van de derde man in het tv-commentaarhokje van de NOS. Thuis hoort u Herbert Dijkstra en Maarten Ducro. Maar de geheimzinnige derde heet Mathieu Hermans, ooit etappenwinnaar. Wat doet hij daar? Ik zocht het uit. Ik zie lege blikjes staan, uh, iPhones liggen. Natuurlijk een scherm met erop de koers. En een extra scherm met daarop informatie over profielen, over renners uh, die weg zijn. En er zit ook nog een derde figuur achter Ducro en Dijkstra. Ja, het past eigenlijk niet. Hij zit met zijn knie in de kont van Ducro. Hij heeft een schriftje uh, op zijn been liggen en een, een pen in zijn hand. Uh, Mathieu Hermans, wat, wat hoor jij op je koeptelefoon? Ik eh, luister de, de koersradio af, dus dat is het officiële wedstrijdkanaal wat ook de ploegleiders horen. En waarop eigenlijk eh, ja, de, de wedstrijdssituatie aan de ploegleiders verdogen. Ja. Ja, het, het, het is eigenlijk een soort uh, urnie lift. Een uh, uh, ja. uh, sketch die, die je eigenlijk hoort. Uh, maar wat is nou het moment waarop jij bepaalt. Hé, hey, dit moet de Ducro en Dijkstra weten? Ik, uh, ik geef ze even een tikje of ik beweeg mijn knie even. Nou, wat eigenlijk. Uh als renner interessant is om te weten, is het voor de kijker ook interessant. Nou ja, is niks sneller bij oud-renners. Uh, oud en vroeger zat altijd van Poppel in uh, Maartense kont, ja nu zit ik hier. Maar wel in andere hoedanigheid. Soms hoor ik iets en dan wacht ik tot het in beeld komt en dan kunnen ze gelijk zien, oh, is die of die of... Dus uh, soms heb je heel snel een kunnen schakelen en zeker kunnen weten uh, nou, welke renner het is of wat de, wat de situatie is. Zo, dan zijn we helemaal rond voor de 100ste Tour. Au revoir. Elke dag kijken we mee met Mark Masbroek. Hij rijdt met een vrachtwagen vol stijgerpijpen door Frankrijk... en bouwt het podium bij de finish. Dus zonder hem geen winnaar. Mark de Triomf. Helaas alweer mijn laatste dagboek. We hebben natuurlijk wat dieptepunten gehad en wat hoogtepunten. Dieptepunt was natuurlijk de eerste dag de finishboog... waar een bus onder moest rijden, vast zat... en de finishboog van zijn plaats af werd geduwd. Al mijn schades, maar die zijn weer gerepareerd door onze eigen Twan. Uh, nog een tegenvaller, heel veel lange verplaatsingen. Daardoor hebben we minder frikandelletjes kunnen eten en minder bier kunnen drinken bij aankomst. En natuurlijk het dieptepunt dat Kevin geblesseerd naar huis moest. Hij was gevallen vanaf een flightcase. En moest ons helaas verlaten. Hij doet de start van Tour de France. Een paar hoogtepunten was natuurlijk... Helemaal aan het begin van de tour Corsica. Het eh, was gewoon één groot feest. Alles wat net iets anders. De ferry. Top. De leukste bergen om op te rijden was de MON van Toe. De Alp de West daarentegen was een kleine tegenvaller. Daar hadden we meer van verwacht. Maar de terugweg heeft toch nog heel veel goed gemaakt. We reden door de Nederlandse bocht. En daar eh, zag het er goed uit. Of dat het een flinke feest was. Nog een heel mooi puntje wat gaat komen is natuurlijk Parijs. Daar ga ik wel naartoe. Filemon en Bart helaas niet. Ze zijn een beetje de afhakers vandaag. Parijs belooft super, eh, super super super te worden. Het is de 100 editie en daar gaan ze heel mooi afsluiten. De finish is om half tien in plaats van vijf uur en dat belooft één groot spektakel te worden. Tot volgend jaar! Het oranje klassement. Veel, niet naar Parijs. Nee, nee, nee, niet naar Parijs. Nee, Ach. nee, dat is... Uh, we, uh, jullie hebben geen uh, uitzending zaterdag en zondag, nee. begrepen wij. Ja, klopt. <laughs> dus is naar huis, jongen. Snel, het oranje klassement. Ja, nou, uh, er veranderde niet veel, uh, want de bollen die blijven natuurlijk bij Bauke Mollema. De sprinttrui blijft bij Bau Bauke Mollema en ook de oranje trui voor het uh, algemeen klassement... van de Nederlanders die blijft bij Bau Bauke Mollema. Uh, alleen de laatste Nederlander, die viel vandaag uit natuurlijk, Tom Veders. Uh, dus bracht ik de oranje lantaarn bij de nieuwe laatste Nederlander. Luister. Albert, hoe ging het vandaag? Ja, het was niet de leukste dag, kan ik je, kan ik je zeggen. Hey, kom even uh, anders onder de lijf al staan. Heb wel genoeg regen gehad, toch? Ja, ik, uh, ik kneep hem wel een beetje, moet ik zeggen. Toen met het, al het om weer uh, op de klim. En, uh... Tom Feders heeft het niet gered, hè? Ik hoor het, ja. Ja, dat is echt, echt doodzonde. Als je zo... Uh... Ja, komt het als een klap of had je het wel een beetje aanzien komen? Ja. Ik denk dat hij... Uh, heeft echt maximaal eruit gehaald wat erin zat. En uh, als je op zo'n manier eruit moet, dat is echt kut. Hey, wij geven elke dag iets aan, uh, aan Ton, dat weet je misschien wel. Ja, ja hij is mijn kamergenoot, dus uh, ik weet het, ja. De oranje Ja, ik heb hem mooi in het doosje gehouden. Dat is goed, ik, uh, ik zal het hem geven. Ik weet niet of hij er blij mee is, maar, uh... Nee, ja, je begrijpt het niet helemaal. Oh, hij... hij is nu voor jou. Hij is nu voor mij? <laughs> ja. Oké. Okay. Nou ja, helemaal goed. In het algemeen klassement ben jij de laatste Nederlander. Is dat zo? Ja. Wat bedoel je? Oh, Vertel me wat nieuws. Balen? Nee, nou ja, maar met geen reet uit. Ik kan er niet mee zitten. Zijn jullie nu nog wel uh, fris genoeg om in Parijs de sprint aan te trekken? Uh, dat is wel de bedoeling. Die gaan jullie winnen, toch? Daar ga ik vanuit. uit. Mooier dan zo'n uh, oranje Lantaren, denk ik. Nee, ik vind hem heel mooi. Ik, uh, ik ga hem goed bewaren. Dankjewel. Ja, ja nou, je hoort het. Het kon hem geen reet schelen dat hij laatste Nederlander is. Want uh, ja, zij maken zich natuurlijk op voor zondag. Die sprint in Parijs, die willen ze natuurlijk pakken met Argel Shimano. Uh, dan rest mij nog uh, wat betreft het Oranje-klassement te melden... dat de beste Nederlander, je zult het misschien gezien hebben uh, op tv... dat was Robert Geesink en ik sprak hem heel kort even. Luister. Hey Robert, je ziet er wel tevreden uit. Dank je wel. Je krijgt van mij het shirt. Je bent de beste Robert. Nederlander vandaag. Yes. Toch cannot. nog iets gewonnen. wat bereikt. Gefeliciteerd. Right Goed. Robert, mag ik één foto, <laughs> hey. foto met je? Ah. Ja. Dat was Robert Geesink, heel snel even voordat hij onder de dus ging. Uh, ja, en het zit erop, Willemijn. Nou, als ik de trui zo bekijk... Tom Dumoulin zou de witte jongere trui wel naar Parijs brengen. Uh, ik denk dat Timmer die oranje lantaarn niet kwijt kan raken. En uh, ja, de rest van de trui die gaan allemaal naar Bouken Mollema. Dan komen we bij uh, het wijntje. Ik heb er nog wel eentje uitgezocht vanmorgen. Uh, luister goed, schrijf mee. Mm -hmm. Samen uitgezocht met mijn wijnvriend Jurjen Smeenk. De coach de Jura Domaine de Savigny. En de druif, uh, Willemijn, dat zal je verrassen. Dat is een hele onbekende. Dat is de Trousseau. Hij komt uit 2009. En het is een hele pittige wijn. Dus je moet er wat bij eten. Want anders dan is die niet echt weg te spoelen. Een rozenbottetje en een framboosje heb ik nog in mijn drankboekje oh, staan. Nou, daar hou ik wel van. Veel. Bieleman en Bart, ik vond, het, ik vond het fantastisch met jullie. Dank. En, uh, drink er een biertje op, zou ik zeggen, vanavond. Ik vond het mooi. Le, uh, hey na, al die wijnadviezen willen wij, adviseer jij een biertje? Ja, ik schrik er ook een beetje van. Achter deel. Het leven van Le? eh, de uitgeprocedeerde Somalische vluchteling Jonis Osman Noor.